Ik ben uh, Frank Stegers. Ik ben actief in het uh, comité onder Europa. En uh, de rest van zullen ik denk uh, dat het verhaal en de discussie belangrijker zijn dan uh, mijn biografie uh, of mijn levenssituatie. Ik kan midden beginnen met het verhaal, stel ik voor. Over Europa vallen veel dingen te zeggen. Mijn verhaal is geconcentreerd op de vraag. Wat is die crisis nu eigenlijk? Wat is er eigenlijk aan de hand? Het is echt een vraag. En ook in het comité hebben we daar discussie over, nuances. En ik heb in de voorbereiding echt de afvraag: wat is die crisis nu eigenlijk? Wat is er aan de hand? Ik ben van de handeling dus zelf ook niet zo heel zeker. En zoals we zien in de discussie, uh, wat dat is. De eerste belangrijk aspect van de crisis, om te begrijpen wat er aan de hand is, is van twee dimensies te zien. Eén dimensie is dat er een globale economische crisis, op wereldvlak bezig is, een globale financiële crisis, die te maken heeft, die haar oorsprong binnen in het feit dat het neoliberalisme, dus de manier waarop het kapitalisme vandaag functioneert, dat is een economie die dreigt op schulden. Want de economie trekt zijn schulden. Iedereen maakt schulden. De gezinnen maken schulden, de bedrijven maken schulden, de overheden maken schulden. Niet alleen zo geld alleen, maar ook fictief kapitaal te scheppen. zeetellen, zeetellen in de sector, zeetellen in het internet ga de beurzen, bijdragen, heeft dus financiële zeebellen, dat soort zeebellen en schulden, daarop dreigt de economie, dat trekt de economie vooruit. Dat heeft te maken met de structuur zelf van het neoliberalisme, daar, daar ga ik nu niet op ingaan, dat is nog een, een ander thema, En wat is het neoliberalisme? Maar in ieder geval, de kenmerk daarvan is dat het dreigt op schulden. En schulden zijn. Weet maar, je kan een leven, beleven leven. Nu zolang je groeit, zolang je vooruit gaat en je groeit, is iedereen bereid van jouw geld te leven. De dag dat je niet meer groeit, dat je niet meer vooruit gaat, is niemand meer bereid van jouw geld te leven. Dat is een beetje wat op wereldvlak aan de hand is, sinds de val van de leven afgevangen, maar een paar jaar geleden, De economie stagneert. Dat ja, achteruit gaat, een beetje vooruit, maar er zit niet echt groei, in. En dus die schulden beginnen te wegen op de wereldeconomie. Dat niemand is meer zeker wie zijn schulden nog gaat kunnen betalen. Dus niemand vertrouwt niemand meer. Iedereen vraagt zich af welke bank, welk land, welke regering, Het is de eerste volgende die van gaat gaan. En waar kan ik mijn geld zeker plaatsen? Speculanten, zoals dat heet, maar eigenlijk het financieel kapitaal zoekt naar veilige plaatsen, maar omdat die markt heel ondoorzichtig is, is, niemand vertrouwt, niemand meer. Dat is een beetje de huidige wereldsituatie. Iedereen is bang dat er ergens een ongeluk gaat gebeuren en dat een ketting-effect, een tsunami, zoals iemand het noemde, valt. Uh, faillissementen, schulden en borgen. Maar we wordt ook nog gespeculeerd over het failliet van Want, zelf. Ja, sommigen speculeren daarop, wat het effect versterkt. Blijf op die mensen, maar de volgende van kwestie is dat er inderdaad waarschijnlijk voor een nieuwe recessie staat, dat het dus vaststaat dat een aantal instellingen de regering schulden niet meer gaan kunnen betalen, dat er een grote kans dat op we zo'n kettingreactie van incidenten te kennen, zoals een paar jaar geleden al een keer. Dat je nee, de achtergrond. Dat is één groot aspect. Het heeft niets met Europa te maken. Maar het heeft iets met de wereldeconomie vandaag te maken. Daar ga ik niet veel over zeggen. Dat is zeker zin in een ander onderwerp. Maar dan moet je natuurlijk in het oog houden als je je afvraagt. Waarom? Dat is dan de tweede vraag. Hoe komt het dat vandaag de euro in het centrum van die crisis staat? Hoe komt dat de euro, dat is niet bij ons, maar in de wereld, als het kernprobleem van die globale financiële crisis. Daar kijkt iedereen naar. Wat gaat daar gebeuren? Niet naar de dollar, hoor. of niet naar de yen. Hè? Niet naar, wat naar Brazilië, niet naar China. China zijn ook grote onevenwichten, die overal risico's. Maar Europa staat en de eurozone en de euro staat in het oog van die storm. Enerzijds de is, maar anderzijds specifieke kenmerken blijkbaar van de Europese constructie, die maken dat vandaag de Europese Unie in de kern van de crisis staat. Waarom staat de euro in de kern van de crisis? Er wordt gezegd, er speelt zieke regeringen als argument. Ik weet dat er nog veel mensen, veel commentatoren, dat argument ook serieus nemen. He, dus, Griekenland uh, komt verhaal in de zekere zin ook ergens op steunen naar Spanje en Portugal. Uh, Italië, bijvoorbeeld, vandaag de dag, die dat een verspilzige regering. Italië nee, is een regering die, als ze de renten dus de schuld buiten beschouwing laten, die overschot. Die hebben meer belastingen dan ze uitgeven aan de normale functioneren. Dat is zeker geen verspilzige regering. Dus, het verhaal van. Veel de regeringen, dat dat de oorzaak is van de eurocrisis, uh, is al lang onderuit gehaald door allerlei stukken, komende koren, vergelijkingen enzovoort. Ik zou kunnen zeggen: maar is het al absurd wat de Europese Unie doet, namelijk alle politieke aandacht concentreren op wat genoemd wordt een fiscaal pact. Ik denk dat het zo is in het Nederlandse een, een, een, een nieuw. Uh, verdrag binnen de eurozone, waarvan de kennis, de begrotingen van de lidstaten onder controle te houden. Beter uh, in het oog te houden. Als de oorzaak niet is, is zich in de regeringen, dat is een beetje absurd als antwoord te nemen. het onder controle te zetten van de budgetten van de regeringen, dat is niet coherent. In deze stikkelse maar er staat dat tussen de Europese regeringen compleet verkeerd hebben, dat het absurd is wat ze doen. Ik denk dat het niet absurd is wat ze doen, dat er ergens een logica achter zit. Daar ga ik straks uh, op ingaan. Maar de oorzaak, dat de oorzaak van de huidige crisis zou drijven, stilzitten in regeringen, is zeker onzin. En serieus commentatoren, en die dat ook wel inzien, dat dat niet de oorzaak is, die zeggen: nee, er is iets anders aan de hand. Er zit een constructiefout in de opbouw van de Europese De eurozone, van de eurozone. Bij het invoeren van de euro, in de manier zelf waarop die opgevat is, georganiseerd is, daar zit een fout in. Een constructiefout. Dat is wat je leest in een meer serieuze uh, commentaar. En als je aandachtig leest, blijkt dat niet iedereen daarmee hetzelfde doet. Sommige en wij staan aan de rol van hey, de Europese Centrale Bank. En anderen zeggen: de hele constructiefout is het idee op zichzelf van een gemeenschappelijke munt in te voeren in een zone, de eurozone, die bestaat uit verschillende landen die zo verschillend zijn. Dus dat ga ik nu wel in ingaan. Dus dat heb ik in het gezegd, dat ga ik allemaal eventjes terug nemen. Wat is de situatie? Van de euro. Wat zijn dat voor landen? Dat zijn landen met zeer grote verschillen, onder andere op het vlak van concurrentiekracht, van competitiviteit. Je hebt hoog competitieve landen zoals Duitsland en je hebt andere landen die minder concurrentiekracht hebben op de wereldmarkt, zoals Griekenland, Italië eh, enzovoort. Het heeft te maken met de lonen, maar niet alleen met de, van de lonen natuurlijk. Het heeft ook te maken met de. Specifieke plaats die de in de internationale arbeidsdeling In Duitsland heeft het gelukt dat het gespecialiseerd is in de productie van heel veel dingen die China opkomende mogelijkheid nodig heeft. Namelijk machines om uh, te produceren. In Duitsland uh, is daarin gespecialiseerd dat de Grieken uh, productieapparaten van dat past voor niet zo goed in de behoefte van de wereld. Dat is niet te maken, maar het is het feit dat. Sommige landen in de Europese Unie en in de eurozone staan beter geplaatst op de wereldmarkt, zijn concurrentiekrachtiger dan andere landen. Nu, wat doet een normaal land, in een normale situatie, dat problemen heeft met concurrentiekracht? Wat gebeurt er als je dan weer concurrentiekracht verhaal? Dat betekent dat je meer gaat importeren dan exporteren. En je slaagt er niet in dat je goederen op de wereldmarkt kwijt raken. In andere landen en andere landen gaan hun goederen op jouw markt uh, kunnen verkopen, omdat zij de juiste goederen produceren, omdat ze koopt efficiënter, productiever enzovoort. Dus ga een proberen kijken je verkoopt minder dan je koopt, gaat ga proberen kijken met de handelsbalans. Er stroomt geld naar het buitenland. En er komt weinig geld binnen omdat je weinig verkoopt. Kunt je niet volgen, duurt je geen geld? Wat doet een normaal land? De normaal land gaat het geld bijdrukken. Het is simpel, gaat bijdrukken. Wat gebeurt als je geld bijdrukt? Dat geld verliest dan waarde. En je kunt niet zomaar geld bijdrukken, afvolteren, zonder dat er iets gebeurt als je heel veel geld bijdrukt. Omdat je Belgische frank bijvoorbeeld in de tijd bijdrukt, de Belgische frank verliest dan waarde. Dat is niet de goede. Tegenover de staan, andere die krijgt inflatie. Inflatie betekent geld dat aan waarde uh, verliest. Is de inflatie kan minder kopen voor hetzelfde geld dat de prijzen uh, stijgen. Dat is wat voor de invoering van de euro-landen systematisch delen. In Italië dat is een systematisch systematische inflatie. Systematisch, yeah, delieren, yeah, aan de dieren, leidt het aan verloren aan waarde. Uh, in eerste instantie dat dat concurrentievoordeel met zich neemt. Opnieuw kon Italië exporteren, omdat de lieren goedkoper werd, de prijzen begonnen stijgen in Italië daarvoor. Dus we mogen weer concurrentie dus krijgen zo opnieuw. Zo dus voor de lieren zakt er geleidelijk weg. Britse fonds het Britse Pond zakt er geleidelijk weg. Het waren landen die sterk zijn daarvan, de waterbunt een geleidelijk aan aan uh, waarde toe. Toen de euro was ingevoerd, had je in de eurozone dus een aantal landen die in die situatie zaten. Van meer het exporteren dan het importeren en dan een tekort hebben. Maar die konden niet meer doen wat ze traditioneel dat soort landen deden, namelijk inflatie organiseren en de te devalueren om terug concurrentiekracht op te bouwen. Waarom niet? Want dat hadden de euro. En de euro was een gemeenschappelijke munt dus konden hun niet meer devalueren om dat onevenwicht in concurrentievermogen te herstellen. Vanaf het begin van beide invoeren van de euro is daarvoor verwendigd. Onder andere in de België, de Canadese econoom, die door een goede vriend van mij Paul overvragen, tijdens tijdje geleden overleden, dat die Belgische kingen uh, actief was in dat soort debatten, die heeft dat toen veel naar verwezen, dus dat soort economen, uh, zeiden, kijk, als je competitiviteitsverschillen hebt tussen landen, dat wordt aangepast door de koers van de munt, door de monetaire politiek. Als je één munt hebt van al die landen met een verschillende competitiviteit, dan kun je dat niet meer opvangen en dan gaat de boel openbreken. Dat gaat, dat gaat niet schalen, zeiden die in de Daarom heb ik toen geantwoord aan een aantal mensen, onder andere aan de linkerzijde, dat er ergens een hele agenda is. De volgende agenda: Want als je uw munt niet kunt devalueren om uw de concurrentiekracht te herstellen, om dat zo onevenwicht op te vangen, heb je nog wel een ander mechanisme om het verlies aan concurrentiekracht op te vangen, namelijk concurreren op de arbeidskosten, de loonkosten in uw eigen land naar beneden, slingen om op die manier de concurrentiekracht te herstellen. Dus zeker ik de invoering van de euro. In de eurozone, in de Europese gemeenschappelijke markt, nog een groot deel daarvan, heeft eigenlijk hetzelfde doel als de gemeenschappelijke markt, namelijk ongebreide concurrentie, om zo doorheen de concurrentie te wegen op de arbeidsvoorwaarden, de lonen enzovoort, en ieder land dat niet concurrentiekrachtig is, te verplichten van de eigen loonkosten, arbeidsvoorwaarden enzovoort omlaag te drukken, om de concurrentiekracht te herstellen. Uh, dat is eigenlijk het doel van de euro. En wij hebben het ook andere toen geschreven. dat is, dat is niet wat er nu in de eerste tien jaar van de euro gebeurd is. Integendeel, het is niet zo dat Griekenland, Spanje, Ierland, landen met een negatieve handelsbalans, dat die in moeilijkheden gekomen zijn door die euro bij het mis aan competitiviteit. En dus verplicht zijn geworden van een hard antisociaal beleid in eigen land door te voeren om de concurrentie daar te herstellen. Dat gebeurt in België, bijvoorbeeld, is dat er gewoon wel gebeurd. Dat is in de In België. En, uh, dat soort dingen is dat. Dat niet in die landen gebeurd, in tegendeel. Uh, die hadden een tekort op hun handelsbalans. Uh, de grote tekorten op een grote tekort op hun handelsbalans. Dat voor een stukje de problemen met competitiviteit. Maar daar werd nu over gesproken. Niemand was daarbij bezig. Er was geen probleem van arbeidsstof. Waarom niet? Omdat die landen, in een zekere zin, tegen het de Vlaams, gevoedeld, de gepolderd de hebben, Die hebben het probleem omzeild. Ze zijn er in geslaagd van het probleem op te lossen op een klassieke neoliberale manier, namelijk het probleem met de handelsbalans op te vangen door het creëren, als je wilt, van schulden. Op verschillende manieren. Uh, Eén manier, de Griekse regering in Griekenland. En inderdaad hebben de schulden zich opgestapeld. Griekenland heeft de schulden opgestapeld in de vorm van overheidsschuld. Ja, als je dan de uh, positie van Griekenland tegenover het buitenland bekijkt, omdat Griekenland het buitenland geld heeft geleend en dus zo geld terug naar binnen heeft gehaald om dat onevening van de handelsbelang te herstellen, dat lijkt inderdaad voor een groot deel te zijn. De regering die een groot tekort had en dat opgevangen heeft in het buitenland geld te gaan lenen. Als je kijkt naar een land zoals Spanje, dan blijkt dat helemaal niet de regering te zijn die in Spanje uh, geld heeft geleend in het buitenland om zo, die handelsbalans en dat financieel even te herstellen. Maar de private sector, dus de private sector die in het buitenland is gaan lenen, onder andere via wat eenwijk is voor de crisis in Spanje, die grote immobiliënzeepel die je daar gehad hebt. Hoe werkt in de mobiezee bij het zee dat in de vastgoedsector zijn? Uh, allemaal huizen en in het Nederlandse heel doorgoed dat het hier werkt, want dat hebben ook een heel groot in Die huizen We werken werkt het in een land zoals Spanje. Je hebt daar huizen. Uh, die huizen die stijgen in waarde. Uh, omdat die huizen in waarde stijgen, stijgen die huizen ook meer in waarde. Nee, uh, koopt omdat dat een interessante investering is dat prijzen maken ook die prijzen worden opgedreven dus iedereen die een huis heeft zit zijn eigendom fictief stijgen want het huis wordt meer en meer waard bij hetzelfde huis maar waar dat toen eh, op de voor website die funda eh, te koop stond voor eh, zoveel na nou een paar jaar staat het te koop voor dubbel zoveel en dan nog een paar jaar staat het te koop voor vier keer zoveel en de rest dat huis wonen, in is die denken echt niet dat ze zoveel geld hebben, die wonen altijd hetzelfde huis, gaan naar een bank en proberen geld te lenen uh, voor uh, dat bedrag waarvoor het nu op het voetenaar staat, en die die dan krijg je inderdaad dat geld en ga daarmee uh, dingen kopen uitgeven, consumeren enzovoort, je krijgt dus door de stijging van de vastgoedprijzen denkt iedereen dat hij je gaat met die fiets geld in geld lenen, gaat dat uitgeven en zo krijg je geld in de economie dat voor een stuk uh, opvangt uh, het tekort op de handsbalans waarom? Je gaat dat nemen bij een bank en die bank altijd geld in het buitenland. Dus de private sector die zich in de schulden steekt in Spanje en Ierland en in Groot-Brittannië, en andere landen in de immobiliekus hebben zijn gekend zoals de Verenigde uh, Staten. Dus je Geld dat in het buitenland geleverd wordt door de private sector in een land zoals Spanje. Ierland is voor een stuk nog een ander verhaal, daar wordt de onevening in de handelsbalans niet uh, alleen opgevangen door die immobiliën, maar ook door investeringen. Uh, Ierland trekt veel buitenlands kapitaal aan, buitenlandse bedrijven die Ierland komen investeren. Dat is ook geld dat binnenkomt en dat de onevening in de betalingsbalans en in de handelsbalans compenseren. Dus, dus wat is het? Om het kort samen te vatten, je hebt veel landen in de eurozone met ongelijke competitiviteit, ongelijke competentievermogen, sommige landen exporteren beeld, zoals Duitsland, sommige landen importeren beeld, zoals in Spanje enzovoort, allemaal binnen de eurozone. Als je de eurozone en de rest van de wereld neemt, is het een heel vedevlucht. De eurozone. Tegenover de rest van de wereld importeert, de wereld meer als ze exporteert. Maar binnen die eurozone, tussen die verschillende landen, heb je grote onevenwichten. Waardoor een aantal landen tekorten krijgen, maar dat wordt gecompenseerd door schulden aan te gaan. En niemand schaakt in paniek, niemand maakt daar problemen, over waarom. We zitten nog steeds in de groei, zoals weer een feit, dat economie groeit en je kunt de schulden maken. Iedereen denkt, de sky is the limit. We groeien en elkaar uit de schulden groeien. Er is een crisis van de het val van de markt van leemand Als er weer een grote recessie, G, is er geen boven de een de dat is heel goed we een grote recessie krijgen. De economie stort in elkaar, dat het niet meer zo normaal is om schulden te krijgen, dat het schulden een probleem worden, dat de schulden geweldig worden. Uh, niemand, niemand het probleem dat niemand meer betaalt en dus niet meer kunt permitteren van grote schulden. te hebben. En bovendien, door die midden bij de crisis, die er dus ook in Europa, zoals in Amerika, door een enorme recessie, maar die recessie heeft als effect dat de schulden die in de tien jaar daarvoor in Griekenland bij de regering zaten, waar Spanje, Ierland, Portugal in de meestal... Ja, de sector, dat die mechanismen de van de crisis allemaal bij de regering terechtkomen. Waarom? De tweede en de eerste, de banken spelen uiteraard een belangrijke rol in dat verhaal. Want we hebben gesproken over schulden. Wie financiert de schulden? Wie banken. Dus allemaal? Dat zijn de banken. En zo beton ik dat je een recessie krijgt en een financiële crisis: dat de banken in de problemen komen, want zij kunnen hun geld niet meer innen. Zij hebben die pasgoed zitten dat we hebben al die leningen toegestaan. En zij hebben daardoor het internet zet dat we financiëren. Zij financieren al die zetellen en al die speculatieve uh, groeimechanismen als het elkaar stappen zijn de banken in de problemen komen. Wat gebeurt dat de banken in de problemen komen, Dat zie je de regering de hulp, de regering gaat de, de banken redden. En zo komen die schulden bij de regering. Dat is het eerste mechanisme waar al die schulden die bespreid zaten in nou, die landen door verschillende actoren, overheid, ondernemingen, private persoon, allemaal bij de regering terechtkomen via de banken die verder worden door de regering. Het tweede mechanisme is natuurlijk, als je recessie hebt, de de dan je binnen de basketinkomsten en meer uitgaan, werkbaosheidsverbindingen en enzovoort. En het tweede mechanisme, waar we dat die grote recessie na de land van Lima, and alles. Omzet in enorme schuldenexplosie van uh, de uh, regeringen, van de overheid in de verschillende landen van de eurozone en heel bepaald in die landen van de eurozone die het probleem hadden met de concurrentiekracht en waar dus in de afgelopen tien jaar de schulden zich opgestaan hebben. Je krijgt dus een explosie van overheidstekorten in een aantal landen, explosie van overheidsschulden. Plus, vandaag in de wereld niemand meer, dus de speculanten zeggen, hm, de wereld economie gaat niet aantrekken. Dus die landen die gaan met schulden kunnen terug de die overheden gaan met een probleem komen. Want die schulden nemen er toe, de tekorten nemen toe. En je gaat een mechanisme krijgen waarbij die die schulden zo groot worden dat die overheid in de context van de recessie. Graag economische groei economische achteruitdrag niet meer in staat gaat zijn van te betalen, die gaan op de kop gaan. Dat is wat de speculanten denken, die in het waarde waarnemen denken over en dan die gaan er dus op speculeren. En door dat te speculeren krijg je natuurlijk een versterking van de migratie. Want daardoor die, moet die overheid om nog te kunnen leven en moeten leven, dat is wat je daarvoor schulden. dat Die hebben bijna 2000 miljard euro schuld. En dat zijn allemaal, dat zijn allemaal op die laatste op 10 jaar, op 20 jaar, op 30 jaar, op 5 jaar. En die vervallen regelmatig dat het vervallen omdat nieuwe regen aangaan. Dat gebeurt al sinds jaar en dag. Dat is business, normaal is dat, dat doe ik een heel rustig. In België, in België, in in België. België heeft ook een hele hoop maar, maar dat is helemaal geen probleem. Als dat voor een schuld, wordt het opnieuw beleden om terug te betalen op de nieuwe schuld. Dat heb ik 30 jaar gewust, zo gaat het in België al sinds jaren gedacht. Zit het een België, dus een de hele wereld eigenlijk, want België is uit de Tweede Wereldoorlog gekomen met een schuld. Uh, dat is nooit een probleem. Het wordt een probleem, we leven voor een schuldvervalling, we hebben een nieuwe schuld, we hebben een eerste hoge interest betaald, die 20%, dat was Italië, was 6, 7%. Ja, dat wordt natuurlijk een probleem. Ja, maar, ja, het maar in het verleden was dat nooit een probleem. Omdat het omdat het laatste was. Daar is de schulden afname stond. Geen termen. Ja. Want veel schulden zijn in termen. Ja. Ja. En dan weer ook. Dat is ook een probleem. Dat is succes. goed als je vertelt dat schulders op de zijn. zijn ja. bang ja de, de resten die bestaan op de financiële markt, de, ja, Dat geldt dan ook van belang. Het lijkt me wel alsof eh, het lijkt me wel alsof we met bankiers bij elkaar zitten. Hier. <laughs> ik denk dat we even toch het, het, het probleem wat op een andere manier benadert. Ja. ja, de draai, de draai van de bezuinigingen. Ja, de, ja, de bezuiniging ga ik niet zo veel zeggen. We zijn wel tegen de. En dan waarom? wat is de, de logica van wat ze nu in, in Europa doen. Uh, ik ben er al. Ik ga er straks nog iets over zeggen. Dat niet de logica op zoek. Zonder het in de lachen dat ik zeggen dat het Deed het zo, je ja. weet het zo, ja, Sorry. Sorry. Dus wat wordt er op die constructiefouten? Dus wat is de conclusie van het verhaal? Die speculanten komen waar op het einde van het verhaal, in een zekere zin. Dus, dus, dus ergens daarvoor hebben we het probleem van grote schulden die bij de overheid terecht zijn gekomen en het probleem dat die overheden niet meer een klassieke instrument hebben. Om uh, te antwoorden, namelijk uh, geld bij te Amerika heeft ook grote schulden. De Amerikaanse regering heeft ook grote klok gekregen van de crisis. We hebben hetzelfde als de Europese Unie. Er uh, worden bijna duizend miljard dollar het noodfonds om te de banken te hebben en daar Ook enorme schulden gemaakt. Hoe gaat dat in Amerika? In Amerika. De uh, staat schrijft een lening uit, de centrale bank koopt die lening, plaatst het geld en drukt de dollars bij om ons dat te betalen, qua uh, de divisie, zoals het. noemen. In groot brittannië hetzelfde, land zoals Italië, Griekenland uh, enzovoort, die kunnen dat niet in de maar die hebben geen eigen munt meer, die kunnen geen liefst of dus wordt er gezegd, lees je dikwijls: de constructiefout van de Europese, van de eurozone binnen de euro is dat je geen ontleden in laatste instantie, geen, geen centrale bank meer hebt die door geld bij te drukken overheden uit de problemen kan helpen en zo de speculatie kan afwerpen, wordt er gezegd. Dus, uh, als oplossing voorgesteld, laat de Europese Centrale Bank op een of andere manier tussenkomen met de bazooka, heet dat in de financiële test, met de bazooka van de Europese Centrale Bank, laat het geld bijdrukken, zo zelf uh, investeren in overheidsschuld en zo de markten terug tot kant te brengen, de rente terug omlaag te brengen, enzovoort. Er worden verschillende brengingen voorgesteld, dat is dan weer heel technisch, zorgen zeggen doe het langs het IMF. Uh, Sommigen zeggen: Doe het door het Europees Financiële Stabiliteitsfonds daar een bank van te maken, de Europese Centrale Bank daaraan geld te laten lenen enzovoort. ook zijn verschillende technieken, het komt allemaal op hetzelfde neer. Laat de Europese Centrale Bank geld bijdrukken uh, om de markten te kalmeren, om de schulden opnieuw te financieren. Of een ander mechanisme is dat in euro-obligaties, namelijk. Uh, dat niet de Europese Centrale Bank, maar dus zeg, we gaan met alle Europese landen samen, niet alleen uh, de zwakke Europese landen, we gaan met alle Europese landen samen geld lenen op de markt met Europese obligaties en daarmee gaan we de uh, begrotingen van de verschillende Europese landen apart uh, financieren, maar dan kan iedereen profiteren van de gemeenschappelijke sterkte van de eurozone. Dat is een ander, andere oplossing dan de Europese Centrale Bank dat komt wel op hetzelfde namelijk een Europese oplossing. En niet land per land. Want land per land bestaan er geen oplossingen meer, want die landen hebben geen monetaire uh, zelfstandigheid meer. Ze ja. hebben geen eigen munt meer, geen onafhankelijk centrale bank meer die zelf geld kan uh, bijdrukken. Dat is wat voor gebeurt, die, die oplossing. En de Europese Centrale Bank, het een achterpoort van het mag niet. Om het te verdragen, wacht het niet in Europa. Als het nodig is, kan het anders. verdragen, dat is een botje papier, dat was geen richting. Ze vinden altijd wel die weg. Wel die weg hebben ze nu gevonden om vanuit de Europese Centrale Bank. vanuit de Europese Centrale Bank. De landen in het probleem te financieren. Dus de Europese Centrale Bank heeft beslist van uh, leningen, à uh, zonder beperking, toe te staan aan de banken. Aan een interesse van een half procent leningen op drie jaar. Normaal een half procent rente alleen voor leningen op korte termijn, een maand of zo. beslissing hebben we beslist: krijgt leningen op drie jaar, dus heel lang. En onbeperkt, uh, iedere bank, de Europese bank, dat hebben staan. Die gelden kan bij de Europese centrale gaan halen zonder beperking aan de rente, maar 0,5% is dus echt niks, want de inflatie is 3% in Europa, dus lager dan de inflatie. Wat is de bedoeling? Wat gebeurt er ook? De banken gaan dat geld lenen en kopen daarmee obligaties van de verschillende landen. het in overheidsobligaties kopen Spaanse, Italiaanse uh, leningen. Obligaties en leningen door de overheid van die landen en drukken daarmee op de rente en kalmeren de markten. Dus eigenlijk doet de Europese Centrale Bank, is de bazooka al in sterren gebracht, maar niet rechtstreeks, dat mag niet, dus doen ze de omweg door geld te geven aan de banken die het dan gaan investeren in overheidsobligaties. Dat is wat ze voor het ogenblik doen. Het relatief niet veel geld, maar toch, uh, zonder het uh, zo te noemen, zonder Garanties naar de toekomst toe. Een beetje. Uh, een belangrijke kritiek daarop is dat de banken lenen het aan een half procent van de Europese Centrale Bank. En leden het dan voor 3, 4 procent, 5 procent soms aan de man. Dus verdienen dat geld aan. Ik heb al eens gedacht, uh, ik ga naar de Europese Centrale Bank gaan. Ik wil ook wel opvangen, ik dacht van een half procent, en dan lenen ik dat wel, ik geen aan de Belgische VG aan 3 procent. Dus het is dus een beetje gezag dat dat zomaar kan dat de banken daar wat geld aan kunnen verdienen, want bij de banken zijn natuurlijk heel belangrijk voor het systeem, zitten zijn de problemen, dus, uh, dus dan wordt het probleem van de bank ook een beetje opgelost, zullen ze denken. Uh, belangrijke stemmen die zeggen uh, in de media en zo, dat het is niet door de begroting van de regeringen aan te pakken, wat de Europese leiders, uh, beslist hebben dat het probleem van de eurocrisis wordt aangepakt. Uh, zoals we nu aan het doen zijn, wat dat leidt, zoals in Griekenland, Spanje Portugal zo bezig zijn met die begrotingen onder controle te houden, de op te leggen en zo. Dat leidt alleen maar tot nieuwe recessie. En dus extra problemen voor de overheid begroot grote bank, problemen alleen maar groter. Nee, de oplossing is dat Europa, de Europese Centrale Bank, of via het mechanisme van de Europese obligaties, dat de Europese solidariteit gebruikt wordt om geld ter beschikking te stellen, om die begroting uit de nood te helpen en zo de boel uh, terug de markt te kalmeren en uh, de regering uh, terug te laten functioneren. Nu, wat is een kritiek daarop? Van andere mensen die zeggen, nee, deze constructiefout is niet dat er een gemeenschappelijke dood is omdat de Europese Centrale Bank niet doet voor die landen wat de Amerikaanse Centrale Bank wel doet voor de Amerikaanse regering. Maar het zit dieper. Want wat is het probleem? Kunt u u voorstellen dat de Europese Centrale Bank aan de Grieken, de Spanjaarden, de Italianen geld leent, aan die regeringen geld leent zonder tegenbestaats? Nee, natuurlijk niet. Maar dat is wel Europees geld. En ook geld de Duitsers. Wat gaan de Nederlanders? Wat gaan de landen vinden, de landen die het wel moeten doen? Wat gaan die daarover daar zeggen? Ja, dat is het Europees geld dat gaat naar die landen, en, en, en wat is de tegenprestatie? De tegen, dat is de logische vraag in Nederland wordt dat Is dat zeker bij de publieke opinie de vraag die aansluiten? Zouden eh, zoals de niet eens lijmen? De SP is het vies van in te spelen uh, dat soort gevoelens en dat soort bedenkingen door. Uh, die lening aan ja. Griekenland met wat dat soort initiatieven. Het zijn de Europese obligaties, hè. als je Europese obligaties doet, dus als er alle landen op de eurozone samen geld uh, lenen op de financiële markt te beschikking stellen aan lage tarieven van Griekenland, enzovoort. Oké, okay, dus die landen gaan het hebben aan lage tarieven, maar dat betekent dat Duitsland bijvoorbeeld hogere tarieven gaat moeten betalen dan wat het nu moet betalen. Duitsland, kan nu geld, ik weet of u kunt voorstellen, leen nu geld op de financiële markten van een negatieve interestvoet. Ja, dat is hey, dan Nee, dat komt wel. Ze zijn op de financiële markten, de markt, spelers die zo ongerust zijn over hun geld, ze vinden geen veilige plaats om te plaatsen. Dat geld dat verliest aan waarde, want 3% inflatie in de eurozone, dat is gewoon de, geld in de in de kassenhoud is ieder jaar 3% aan koop. dus moet daar iets mee doen. En dan, dan, dan, dan geven ze aan, nemen ze het aan de Duitse regering en zijn bereid van daar interesse aan de Duitse regering te betalen om het te mogen lenen aan de Duitse regering. Dus als we nu Europese obligaties maken, dus niet ieder land meer voor zichzelf in om te financieren van Duitsland dat voor de bereid, als Nederland dat voor de bereid. Dus logisch erbij ze aan Nederland eh, Duitsland. Ja, ja, dat zeg zeker voor wat onder We zijn bereid voor de Europese solidariteit om de euro te redden, maar niet zonder tegenprestaties. En dan zit natuurlijk de logica in wat Merkel enzovoort deden. Wanneer ze zeggen, wij staan leningen toe aan uh, Griekenland uh, via het stabiliteitsonderzoek. Wij vragen uh, iets in de ruil. Wij vragen uh, soberheidsmaatregelen, uh, we vragen in de ruil. Wij vragen bezuinigingen in ruil. Je ja, kunt de vraag stellen, kun je in, dat nu echt mijn persoonlijke kun je in Europa wetenschappelijke financiële oplossingen de lange termijn voor de crisis van de eurozone uh, voorstellen zonder een ingaande wederzijdse controle, afspraken integratie van de economie van die verschillende landen. Je kunt toch geen situatie, ieder iedere landen zijn de grote boek van nul. En tegelijkertijd als er in een probleem komt moet Europa aanstaan. Die combinatie is dus, politiek niet houdbaar. Dus je moet ergens de Europese solidariteit, want dan stelt ergens Europese integratie. Nu, betekent niet per se wanneer we dat weg willen doet. Namelijk harde zomerheid, enzovoort. Je kunt tegenover Europese financiële solidariteit andere vormen van Europese integratie u voorstellen. Ja, Europese, ontwikkeling, Europese ontwikkelingsplan. De van de economie vooruit. En dat moet ik ook voorstellen als Europese nationale. We hebben daar andere Europa een discussie over. Iedereen is het daarover eens. Uh, maar ik denk dus dat je alleen maar een euro kunt hebben, een euro, een gemeenschappelijke munt, als je daar tegenover staat. Financiële solidariteit. Je komt aan economische integratie. Wederzijdse controle naar elkaar toe En om dat uh, tastbaar te maken, wil ik het voorbeeld geven van Californië en de Verenigde Staten. Wat gebeurt wanneer Californië failliet gaat, dat je geen crisis hebt van de dollar, en wanneer Griekenland failliet gaat, 2% van de economie van Europa, dat is ook heel marginaal, dat je wel onmiddellijk een crisis hebt van de eurozone, de geldse eurozone. En wat is het verschil? Het verschil is dat de Amerikaanse economie, een veel geïntegreerde economie, dat is één economie. De Europese economie is niet één economie. En stel dat de staat Californië van iets gaat. De marinebasis van San Diego, de grootste marinebasis, wereld, die blijft functioneren. De uh, marinebasis wordt gefinancierd door het federaal budget, niet door het budget van Californië. Dus dat ruikt gewoon door. Californische banken ja, dat zijn niet Californische banken, hè. de grote banken zijn Amerikaanse banken. In Griekenland heb je Griekse banken. Die Griekse banken hebben geïnvesteerd in de Griekse overheid. Dus als de Griekse overheid van iets gaat, ja, de Griekse banken ook van iets. Niet. Want Californië niet. Californië staat in Amerika, maar die banken zijn Amerikaanse, en Amerikaanse banken, dat zijn niet Californische banken. Grote delen van het budget van de staat Californië zijn federaal. Gefinancierd, sociale zekerheid voor een de deel, delen daarvan zijn de federaal gefinancierd. Griekenland niet, als de Griekenlandse staat over de kop gaat, de sociale zekerheid in Griekenland, is gedaan. Dus de Amerikaanse economie is al een geïntegreerde economie, de, de Europese economie, met die is wel één munt in de eurozone, dat zijn allemaal aparte landen. Dat is een regering over de kop gaat de bank, kan de banken, dat antwoord de kop gaan, dat plan gaat failliet. Dus uh, heb je dan, daar gaat het op het idee van besmetting, dat is het specifieke Europees probleem. De dag dat Griekenland failliet gaat, is het dus mogelijk dat de landen in de eurozone failliet gaan. Als ze vroeger dachten dat de landen in de eurozone niet failliet kon gaan, als ze weten dat de landen in de eurozone failliet kan gaan, dan denken de als Griekenland van kan gaan, dan kan Italië ook van gaan, dan gaat Spanje ook van gaan, want het geld gaat daaruit wegvluchten uit die landen, niet alleen uit de regering en de regeringsorganisatie, maar ook uit de banken, die ook, de Italiaanse banken zijn verbonden met de Italiaanse regering, zoals Griekse banken met de Griekse regering het geld gaat wegvluchten en krijgt geld dat wegvlucht uit de euro, en krijgt echt een crisis van de euro als punt. Omdat dus, tegenstelling tot de Verenigde Staten, Europa geen geïntegreerde technologie is. En in de zekere zin dat je kunnen zeggen wat uh, Merkel Sarkozy doen, is in een zekere zin dat het proberen van de Europese economie al versneld tempo sterker te integreren op hun manier en aan reis, maar de maar niet dat een piekje wat drastisch bij loonkosten. En zijn sociale kosten te ver, ver, ver, verlagen en door af te stoten die dalen zijn in de concurrentie van de wereldmarkt. Dus dan een andere positie in te nemen in Europa, die past bij de concurrentiebeweging bij de activiteit. Dat komt er. Ergens dus rond Duitsland de, de Europese economie kan organiseren op een geïntegreerde manier en een beetje in functie van het eh, belang van de kinderen van de Duitsland. Maar daar een beetje perifere economische structuren van te maken. Maar wat we moeten integreren dat is eigenlijk het het probleem is, het is, daar dat ik persoonlijk denk dat ze wel denken gaan slagen van met de bazooka van de Europese Centrale Bank het probleem om zich uit te schuiven, dus opnieuw door nieuwe schulden te creëren, daar moeten we meer de tijd te winnen. Maar ze gaan niet in slagen van eh, die, die een, op korte termijn zo met te elkaar te integreren dat we het probleem raakt. En het is in zekere zin om de economieën van de Europese landen zo te integreren dat je gemeenschappelijk een gemeenschappelijke munt kunt dragen in een situatie kijken vergelijkbaar is met de situatie in de Verenigde Staten. Dat duurt decennia, dat duurt tientallen jaren. Het ritme van de financiële markten is het ritme van, uh, van maanden. En de volgende geval is maart. Een hele belangrijke financiële. Uh, de belangrijke financiële gaan we in de plaats van Italië, Griekenland enzovoort. Dus we weten dat de gaat ook in de beugel van en zo De beugel zorgen de hele financiële markt van maand tot maand, van trimester tot trimester, terwijl die Europese economie echt integreren dat ze nut kunnen dragen zoals in uh, de Verenigde Staten, dat duurt decennia. Dus gaan we gaan misschien wel in slagen van de. Uh, zijn te want wat ze nu waarschijnlijk aan kunnen zijn, we een, een paar maanden de financiële markt, ik kan meer opnieuw massaal geld in de financiële markt te bespreken, maar op de lange termijn lijken nieuwe crisissen onvermijdelijk, omdat dat probleem van ongelijkmatige ontwikkeling, ongelijkmatige geworden, van aparte landen, aparte en dus we er toch een is veel bedelen opgelost, en is veel bedelen op de termijn, de contradictie blijven staan. Het laatste van mijn verhaal, dat ik niet ga doen dus wat is op is, maar wat bezit dat die Europese leiders zijn in een andere idioten, zien die dat dan niet zien, waarom doen die dan wat ze doen, hoe je dat mogelijk lezen die daar daarin gaan zeggen. <tiedacht> ja, die zijn natuurlijk wel een de een te achter wat zij doen vanuit hun standpunt, dat dus is niet zo irrationeel. Uh, ja, dat is een